Met het NOS-journaal. Honderden Oegandese asielzoekers hebben onterecht een verblijfsvergunning gekregen. meldt NRC. Volgens de krant claimden ze homoseksueel te zijn... omdat daar in Oeganda een lange gevangenisstraf op staat. De krant baseert zich op interne stukken van het IND... die 200 aanvragen opnieuw onderzocht. En dat gebeurde na anonieme tips van landgenoten van de Oegandese. Bijna 12% van de coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen... krijgt te maken met hartklachten, zoals hartritmestoornissen. Van hen krijgt 7% een longembolie. Dat blijkt uit internationaal onderzoek onder ruim 3000 patiënten... ondersteund door de Hartstichting. De studie, die later deze maand wordt gepubliceerd... laat zien dat ongeveer een derde van de ernstig zieke coronapatiënten... al voor de ziekenhuisopname leed aan een hart- of vaatziekte... Toch is het volgens de onderzoekers nog te vroeg om te zeggen welke patiënten een groter risico hebben op een ernstig ziekteverloop. Dat wordt nog onderzocht. President Trump heeft het Walter Reed ziekenhuis kort verlaten voor een rondrit langs een aanhars die zich buiten hadden verzameld. Het was de eerste keer dat hij weer in het openbaar te zien was sinds vrijdag. Toen werd de president opgenomen in het militaire ziekenhuis... vanwege een coronabesmetting. Een arts van het ziekenhuis bekritiseerde Trump om zijn zwaai actie omdat hij daarmee anderen in de auto kon besmetten. Maar volgens een woordvoerder van het Witte Huis... waren er passende voorzorgsmaatregelen genomen. Mogelijk wordt Trump vandaag uit het ziekenhuis ontslagen. Modeontwerper Kenzo Takara is overleden... aan de complicaties van een coronabesmetting. Hij overleed in een ziekenhuis even buiten Parijs. Kenzo stond bekend om zijn kleurrijke ontwerpen en eclectische combinaties. De New York Times noemde hem een van de meest fantasierijke ontwerpers wereldwijd. Zijn modehuis Kenzo werd in 1993 onderdeel van de luxe keten Louis Vuitton Moët Chandon. Zelf nam hij zes jaar later afscheid om zich te richten op het maken van kunst. Kenzo Takada was 81 jaar. Het weer, opklaringen. Temperatuur daalt tot een graad of 10. Later overdag is het eerst bewolkt. Valt er wat lichte regen, maar later in het hele land buien. In het westen mogelijk ook met onweer en 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Want saai is alles, alles, alles, alles in één. Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Doe je met me? 6.9 VFM You I've Het er zo mooi uit. En ik weet niet of je het weet dat je zo lekker ruikt, dat je zo lekker ruikt. en ik hoop dat jij het ook voor mij vindt, vooral van mij vindt en ik hoop dat jij het ook voor mij vindt, Want ik wil nooit meer een ander, nooit meer een ander. Ik wil nooit meer een ander aan mijn zij. Ik wil nooit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 ik weet niet of je het weet, maar ooit ben jij mijn brug. Ooit ben jij mijn bruid. En ik hoop dat jij dat ook met mij wil Voor altijd met mij wil En ik hoop dat jij dat ook met mij wil ik wil nooit meer een ander Nooit meer een ander Ik wil nooit meer een ander Aan mijn zijn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 So sort to of me. And